de wereld van Filemon. Ja, een hele goede nacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Tot drie uur vannacht vergelijken we Nederland met de rest van de wereld. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen... en onderwerpen die we halen uit de actualiteit. Het tweede uur van vannacht, dus tussen twee en drie... vliegen we naar het Amerikaanse Boston, Argentinië, China en Australië... En dit uur gaan we naar Rusland, Engeland, Ramallah... de Westelijke Jordaan-oever en we gaan naar West-Amerika, San Francisco. Het eerste thema van dit uur is wapens. Afgelopen week was er de, dre de dreiging van een jongen... die zijn leraar en zoveel mogelijk klasgenoten wilde neerschieten. Alleen deze keer kwam zo'n bericht niet uit Amerika... maar uit Nederland, ons pittoreske lijden... Ja, en als we dan wel naar Amerika gaan, dan zien we dat Amerika en Obama het wapenbezit, eh, dat het daar veel over wapenbezit gaat, dat het hoog op de agenda staat. Maar dat vooralsnog de Republikeinen tegen de wetten stemmen die de wapenvrijheid moeten inperken. En ja, hoe wordt er eigenlijk tegen wapens en wapenbezit aangekeken in de rest van de wereld? Is het de ultieme vorm van vrijheid of juist van onveiligheid? We checken dat in de rest van de wereld. En het tweede thema van dit uur is telefoonverslaving. Ja, je kent het wel gewoon de hele tijd vastzitten, ik heb hem nu ook weer in mijn hand, aan dat lulijzer. Er gebeurt zoveel op je sociale media, Check je Facebook of even je Twitter. Het is ook allemaal zo makkelijk tegenwoordig. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook eigenlijk dat iedereen non-stop aan zijn telefoon vastzit. Maar hoe verslaafd zijn ze in het buitenland aan hun telefoon? Ook dat gaan we dit uur checken. En zoals iedere week zet ik in het eerste uur de traditie van Filemon voort. En behandel ik ook een drankje in de zuipservice met een van de correspondenten. Ik heb het hier al voor me liggen, zonder te verklappen wat het is. Het wordt gebotteld in Tennessee, in Lynchburg. Uh, 40% alcohol. Dat belooft wat. Ik ga het drankje samen, met proeven, uh, samen proeven met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, Marie de Vos in Boston. Uh, maar eerst maak ik even een rondje langs alle correspondenten die uh, dit uur te gast zijn. Ik begin in, uh, in Moskou. Kirsten de Gelder, ben je daar? Ja, goedemorgen. Check, die lijn die werkt. Uh, Kirsten normaal gesproken, Moskou, maar afgelopen week ben je even in Sint Petersburg geweest, hè? Ja. Hoe was ja, dat? Een compleet een compleet andere wereld. Echt waar? Het, uh, het is dat we daar nog Russisch spreken, maar uh, uh, ik was bijna vergeten dat ik nog in Rusland was. Hoezo dan? Wat was het grootste verschil? Uh, ja, het grootste verschil is, denk ik, uh, dat de mensen heel vriendelijk zijn. Dat zijn ze niet in Moskou. Um, en ze spreken uh, Engels. Dat doen ze ook niet in Moskou. En uh, het, is, het is veel kleiner natuurlijk dan Moskou. Maar het is de tweede stad van Rusland. En uh, het lijkt veel meer op, op Europa dan uh, uh, Moskou doet. Dus um, uh, heel gecentreerd. Uh, alles ligt dicht bij elkaar. Alle kroegen en cafés en restaurants allemaal in één straat. En, oh, yeah. um, wil, wil je ja, nog wel was, terug naar Moskou? Ja, ik heb denk ik drie seconden getwijfeld... of ik nog terug wil naar Moskou. Maar wat mij over de zee gehaalde... was um, het dronkenmanschap in Moskou. Um, ik moet dat zeggen, dat in Zbetsburg... trekt zo erg, hè? daar <laughs> kan je geen afstand van doen. In Petersburg zijn de mannen iets minder dronken dan in uh, Moskou. Dus in Petersburg zijn ze nog in staat om tegen je aan te zwalken... Om tegen je aan te praten. En gelukkig zijn ze in Moskou zo dronken. dat ze je niet meer kunnen lastigvallen. Dus dat was het voordeel. boven St. Petersburg. ten opzichte van Moskou. Ja. Nou, ieder zo zijn eigen reden. Dankjewel, uh, Kirsten. We gaan uh, met jou praten. dit uur over wapens en telefoons. En dat doen we ook met uh, Elisabeth Koek uit Ramallah. Elisabeth Beder. Ja, ik ben er. Hi. Hi. Jij eh, hebt de Westelijke Jordaan-Oever ook even verlaten. En je bent in Amerika geweest hè, met vakantie. Lijkt me ook een flinke cultuurschok. Ja, dat was een enorme cultuurschok. Ik mocht er even uit. Dus ik was, voelde me even heel vrij. O, ja, hoe was het? Ja, heel fijn. Heel fijn. Het was heel raar wel, want het is heel, vond het ineens heel onpersoonlijk. En iedereen in Ramallah die kent elkaar. En op straat word je alleen maar gedag gezegd. En, en New Yorkers waren in één keer heel onaangenaam. Ja, echt waar? Ja, ik vond het in één keer heel onvriendelijk en ja, toch wel fijn dat ik weer terug kon naar Ramallah eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dus, uh, maar, maar hoe kwam dat dan? Want Amerikanen die staan toch eigenlijk ook wel een beetje bekend om hun gastvrijheid. En, ja, dat uh, dacht ik ook. Ik had het wel echt verwacht. Maar op een of andere manier vond ik het heel, uh, ja, vond ik, vond ik het heel onaardig eigenlijk allemaal. Maar misschien ligt dat gewoon aan dat ik inmiddels aan de, aan de gastvrijheid van het Midden-Oosten gewend ben. En ja, in één keer ben ik dan in Amerika natuurlijk gewoon een ander blond meisje. <laughs> en, en ja, dat denk ik hier natuurlijk niet. Dus misschien komt het het wel aan mij, niet aan de Amerikanen. Ik ben heel benieuwd hoe ze bij jou aankijken tegen onze thema's van vanavond, wapens en telefoons. Uh, Elisabeth, jou spreken we straks ook. Uh, Martijn, vanuit uh, het uh, Verenigd Koninkrijk, ben je ook nog weg geweest of uh, gewoon lekker thuis gebleven? Nee, ik ben, ik ben nog heel even in Amerika geweest, dat klopt. Echt waar? Maar ik ben nu, maar ik ben nu weer in Brighton, dan zit ik weer, aan, weer lekker aan de zee. Oké, okay, en uh, ook weer blij dat je terug bent. Ja, ik ben wel blij. Ja, ik vind het altijd wel fijn om weer in Engeland terug te zijn. Het is hier echt een heerlijke, een heerlijke plek is het, uh, om te wonen. Dat kan ik niet ontkennen. Lekker aan de kust. Ja, aan de kust, aan zee. Mooi. Het, nou... weer, het, het weer is ook alleraardigst hier, dus dat speelt ook wel een, een belangrijke rol. Zijn hij cynisch? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, oh. nee. In, Brighton, in Brighton is het altijd mooi weer. De meeste zondagen van heel Engeland. Het zit hem ook een beetje in de, in de naam van de stad al, denk ik. Ja. Right yeah. Oké, okay, uh, Martijn, dankjewel. Jou spreken we ook zo. De laatste correspondent uh, die we dit uur spreken, uh, en die met ons meepraat, dat is Alec, uh, Alex, de, de, de HZ. De Alex de HZ, denk ik, hè? Ja? Ja, ik uh, presenteer dit ja. programma niet iedere week, dus ik moet me nog een beetje inlezen, nog een beetje inwerken. De, H de HZ? Yes, ja, dat ben ik. Oké, okay, yes, yes. San Francisco. Uh, hoe is het Alex? Ja. Ga je nog Koninginnedag vieren? Nou, uh, dat was de bedoeling en we kwamen erachter waar ik naartoe moest gaan, was uh, ongeveer een uur hier vandaan, in dezelfde stad. Maar uh, we zijn een beetje laat. Oh. We, zijn, uh, we hebben onze eigen Goedendag uh, gisteren gevierd en dat is uh, een beetje uit de hand gelopen. Dus vandaar dat uh, we later de start hadden genomen. Ja. En uh, uiteindelijk ja, kwam dus het niet uit qua tijd. <laughs> Wacht even, ja. en, en, ben je nu onderweg ergens naartoe? ja ik sta op straat dat is het probleem ik was, te... ik was te, uh, wat koffie gaan halen om de hoek bij de Starbucks oké okay, nou dat maakt mij allemaal niet uit hoor we horen je prima Oh, uh, goed, uh, uh, uh, en uh, je hebt tijd om je koffie uh, op te drinken, want we gaan zo naar een plaatje luisteren. Uh, ik praat zo uh, uitgebreid met jullie verder. Wil je trouwens zelf als luisteraar uh, correspondent worden... als je dit toevallig in het buitenland hoort? Laat het dan even weten, of ben je heel erg benieuwd... welke drankjes uit de zuip nou echt een aanrader zijn? Check dan even de website, de .bnn Nl. En heb je een vraag voor de landen die we bellen in dit programma... Uh, dan kun je ook mailen naar dewereld.bnn.nl de of the phoenix All huh. ends with beginnings what keeps the planet spinning ah uh, the force in the beginning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 Wat is die lekker. Daft Punk featuring Pharrell Williams met Get Lucky. Radio 1. Bart Meijer. BNN. De wereld van Filemon. Ja, we zijn toe aan het eerste onderwerp van vanavond, wapens. En we gaan eerst even luisteren naar een stukje van Lebbes en Jansen over de wapens van de politie. Wij waren in Doedingen. We komen bij een discotheek en dat was het wapen van Doedingen. En wij raakten in discussie met de bevolking over geweld op straat. Dat als wij stonden eromheen en 200 man beukten elkaar in elkaar. Stappen zeg maar in doen. Stappen in Doedingham. Er komt één agent aan, de diender uit Die komt naar die vechtpartij toe, die kijkt zo, die zegt, daar begin ik niet aan. Weg. Hij was bang. Overleg onder politie, wij willen betere wapens. Er wordt overlegd, wij willen peperspray. Peperspray, mag van de koningin ook, hè? Peperspray is ja. tegen het disco geweld. Dan is er een grote vechtpartij, dan komen er twee agenten aan. Hé, hey, kijk, vechtpartij. Hè? Ik bedoel, wat, wat gaan ze hier nadoen? Krijgen we hierna eh, noodmuskaatbommen? Hè? Of een eh, kipkruiden precisiebombardement? En krijgen alle agenten van die kruidenrekjes? GELACH ja, Lebbes en Jansen over wapens en de politie. Afgelopen week was er de dreiging in Leiden... van een jongen die zijn leraar en medestudenten wilde neerschieten. Gelukkig is er niet gebeurd. Alleen dit zet ons wel aan het denken over het thema van ons volgende onderwerp. Want hoe kijken ze tegen wapens aan in de rest van de wereld? En ik ga eerst naar Kirsten de Gelder uit Rusland. Kirsten, we hebben net al even gesproken. Je bent lerares Nederlands in Rusland, heb ik er toen niet bij vermeld. Maar ja, Russen en wapens, uh, wat voor combinatie is dat? Ja, uh, nou, toen ik mijn uh, Russische vriendinnen vroeg hoe zij dachten over wapens... toen uh, begon een van mijn Russische vriendinnen over... nou, vroeger, toen ik op uh, boogschieten zat. <laughs> dus uh, uh, ze zijn nogal fan van, uh, van schieten met pijlen en bogen. En uh, vooral buiten Moskou uh, heeft eigenlijk iedereen wel een, een daggeweer om beren te schieten. Um, en eigenlijk, iedereen kent wel iemand die een wapen heeft. Ik ken niemand die een wapen heeft, maar... Um, ja, mijn vrienden kennen allemaal wel iemand die een wapen heeft. Dus het is blijkbaar best wel normaal hier om een, uh, een geweer of, een, of gewoon een pistool in huis te hebben. Ja, dus, dus jij hebt zelf eigenlijk allemaal vredelievende vrienden. Maar in die cirkel daaromheen ja. uh, is genoeg wapentuig te vinden. <laughs> ja, <laughs> eigenlijk dat ja, ja. Dus uh, uh, we gingen even rekenen en we dachten dat er ongeveer 1 op de vier mannen, vrouwen niet... maar mannen, uh, boven de 25 jaar toch al ongeveer een wapen in huis moeten hebben. Um, maar echt, echt grote schietpartijen, dat was toevallig twee weken geleden... of een week geleden ongeveer, een, een schietpartij ongeveer 100 kilometer uh, uh, van Moskou vandaan... was een grote schietpartij in het winkelcentrum, maar dat ziet heel gewoonlijk omdat. Uh, en dat, dat zien we in Rusland. Uh, twee jaar geleden was er een groot schietpartij in, uh, in Moskou. In een winkelcentrum. Maar echt heel gebruikelijk is dat niet. Dus ze weten zich wel uh, te beheersen met al die wapens? Ja, dat zou je bijna denken. Ja, dat is <laughs> te beheersen. Um, maar ze houden wel heel erg van, uh, van schietverenigingen en van, uh, van boogschutterclubs en van schietclubs. waarvoor je dus allerlei uh, uh, vergunningen nodig hebt. Dat dan wel. Nou. Blijft Rusland. Dus um, ze moeten allerlei gezondheidstesten doen en psychologische testen om een vergunning te krijgen. En uh, uh, er is ook wel een, uh, een, een soort limiet. Dus je mag uh, twee beren per jaar schieten. Um, en, <laughs> en, als <je> op, <laughs> en als je op beren mag schieten, dan heb je niet per se een vergunning om verzanden te schieten. Of op konijnen. En als je een vergunning hebt voor konijnen, mag je niet per se op beren schieten. Dus er zijn wel regels, maar die worden natuurlijk allemaal niet nageleefd. Oh, maar dat klinkt inderdaad allemaal best wel streng en, en gereguleerd met vergunningen en, en regels. Ja, ja. Maar ik dacht, het van... is daar gewoon een, uh, nou ja, ja. een, een uitruil van, van wapentuig. maar dat valt mee. Nou, um, ik vroeg een van mijn vriendinnen of zij iemand kende met een, met een geweer. Ze zei, ze stelde heel trots dat haar opa een, een Duits jachtgeweer had uit 1905... En uh, waarmee hij eigenlijk twee beren per jaar mag schieten. Maar als ze hem zouden pakken en hij had al twee beren geschoten... Nou, dan je ze wel een oog, oogje dicht. Dus eigenlijk mag hij gewoon alles kapot schieten... wat er te schieten valt uh, buiten, buiten Moskou in het bos. Wat doen ze ja. eigenlijk met al die beren die geschoten moeten worden? Is dat voor, voor de bondmutsen? Ja, dat is voor de bondmutsen en voor de bondjassen. En uh, het schijnt ook uh, nogal lekker te zijn om te eten. Oh ja, heb je het zelf wel gegeten? Uh, Nee, nooit, nooit, nooit. Ik heb het uh, nog niet aangedurfd. He, en uh, zorgen die, uh, die wapens ervoor ook uh, dat iedereen zich veilig voelt? K kun je iets zeggen over de algemene veiligheid in Rusland? Voel jij je bijvoorbeeld veilig op straat? Ja, ik voel me hier al veilig op straat. Nou komt ik woon ook in het centrum, dus dat valt op zich wel uh, wel mee. Ik heb nog nooit iemand met een wapen gezien. Um, maar goed, er zijn wel wapens hier op straat. Er is laat nog een, een mafioso uh, baas uh, kapotgeschoten met een klassiek uh, of uh, met daglicht op straat. Um, en ik hoor wel eens over schietincidenten, maar ja, schieten op straat daar zijn ze niet heel erg fan. Je hebt zelf nee. ook nog nooit iets meegemaakt? Uh, nee, nee. nee. Ik heb acht jaar geleden ooit een keer een, een mesincident gehad in, in Sint-Petersburg. Um, maar in Moskou, het schijnt wel voor te komen, maar ik ken het zelf eigenlijk niet, nee. Nou, gelukkig. Dat valt me eigenlijk alles mee, uh, Kirsten. Ja. ja, mij ook. Elke dag. <laughs> dus, uh, dus, dus, dus het alcoholgebruik is eigenlijk een groter gevaar dan wapenbezit bij jullie? Absoluut. Absoluut, ja. Oké. Okay. Kirsten, uh, dankjewel. Uh, straks praten we verder met je over het gebruik van uh, mobiele telefoons. wil ik ja. ook alles van weten. Dan ga ik nu even uh, naar Elisabeth Koek uh, in Ramallah. Uh, Elisabeth, je werkt daar voor een NGO op de Westelijke Jordaanover. Ja, we hebben het dus over wapens. En ja. het lijkt me uh, dat als je op de Westelijke Jordaanover zit... dat je daar goed over kunt meepraten. Of heb ik dat mis? Ja, ik, ja, ik zie ze elke dag. Um... Ja, er zijn zeker veel wapens. Het privébezit voor Palestijnen is verboden... voor de Palestijnse wetgeving. Dus je kunt wel een vergunning aanvragen... maar dat schijnt een heel moeilijk proces te zijn. En dan moet je coördineren met de Israëlische autoriteiten. Dus dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Behalve natuurlijk de politie. Ja. En dat van op de westelijke Jordaanoever En in Gaza, een beetje het wilde westen van Palestina... Um, daar, daar komt alles via de tunnels binnen. Dus er is een netwerk van 100. Nou, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel. Ik durf er geen nummer op te zeggen. 150 of misschien wel 1500 uh, tunnels tussen uh, Egypte en, en Gaza. En daar komt van alles door binnen. Dus uh, ja, ook wapens. En uh, daar maken de Palestijnen ook zelf hun wapens van... Nou ja, god weet wat. Ja. Yeah. Um, dus maar ik zie dat zelf verder helemaal niet. Ik, ik ga regelmatig naar Gaza. Uh, maar ik merk daar helemaal niks van. Ik voel me helemaal niet bedreigd of iets. En op de westelijke doen voor hetzelfde. Ik, ik zie daar de wapens niet van de Palestijnen. Ik zie ze alleen van de Israëlische leger. Ja, dat snap ik. Maar het lijkt me toch wel dat de, dat de Palestijnen... en dat zie je ook wel op beelden... dat ze zich wel graag willen beschermen... tegen ja, alles wat eventueel komen uh, kan. Dus, dus ja. ze, ze hebben de wapens goed opgeborgen... voor het geval dat er iets gaat gebeuren. Ja, dat het schijnt, ja. Ik, ik weet niet van wapendepots af of zo. Het schijnt dat er in, in het noorden van de westelijke Jordaan over wapendepots zijn. Maar ja, ik weet dat ook verhalen. Ik weet, ik weet ook gewoon echt niet of dat waar is. Uh, en in de Gazastrook, uh, ja, er, daar zijn natuurlijk wel behoorlijk wat wapens aanwezig. En veel wapens, wat ik ook al zei, worden zelf gemaakt. En het is misschien wel leuk om weetje, is dat um, er is een bepaald soort kunstmest wat de westelijke Jeraanhoever en de gazastrook niet in mag... Uh, omdat daar bijvoorbeeld wapens van kunnen worden gemaakt. Um, en dan zijn er ook bepaalde objecten. En dat kan iets geks zijn als een vork... Uh, wat bijvoorbeeld de gazastrook niet in mag... omdat dat dan wordt gezien als een, als een dual use. Dus dan kan je er een vork om mee te eten... maar je kunt er ook uh, eventueel gebruiken om, om een wapen van te maken. Dus het is heel gek, een lijst met dual-use wapens of objecten die kunnen worden gebruikt voor wapens... die is enorm lang en er staan echt de gekste dingen op. Maar dan praat je dus wel over het niveau uh, vork. Een wapen met een vork maken, dat ja, is, het is, echt iets, het is niet echt, echt sophisticated. Als, um, ja, het is echt iets simpels als uh, de witte kool mag er wel in... maar rode kool niet. Het is echt heel debiel, de, de, de, de lijst met... met uh, dual-use objects. en ja Als je daar goed naar kijkt, dan heeft het natuurlijk helemaal niks meer... met, secure, met, met veiligheidsredenen te maken. Dan is het gewoon weer een manier van onderdrukking. Ja. Je, je had het net over aardig wat tunnels. 1500, zei je volgens mij. Uh, ja. Die er liggen tussen, tussen Egypte en, uh, uh, en, Gaza. en Gaza. Ben je wel zelf bij zo'n tunnel geweest? Hoe, hoe nee, werkt dat precies? Oh. Nee, daar kan je niet naartoe. Dat moet je echt... Uh, ik, ik heb wel eens gevraagd of het kan uh, en ik kwam ook wel best ver, maar je komt... die tunnels die zijn niet niemands huis. Dus, uh, en die tunnels zijn natuurlijk allemaal geheim, want dat, dat is helemaal niet de bedoeling. Israël vindt dat ook niet leuk. Um, de Egyptenaren verdienen er heel veel aan en het is de enige manier waarop producten Gaza binnenkomen. Um, maar je kunt er niet zomaar naartoe en, en daardoor, uh, daardoor gaan banjeren. Nee. nee. Maar jij ziet dus heel weinig wapens, je denkt wel dat ze er zijn, maar, maar praat je dan over veel wapens? Of denk je eigenlijk dat de Palestijnen, ja, misschien... Ik denk eerlijk af, gezegd, gezegd dat het wel he? meevalt. Oké. Okay. Mijn, mijn gevoel zegt dat het wel meevalt. Ja, het Israëlische leger is zo groot en, en elke, um, elke persoon in het leger heeft een wapen... En het is dus ook de bedoeling dat die mensen, als zij bijvoorbeeld van en naar hun werk gaan... dat ze hun wapen bij zich dragen. Dus je moet je voorstellen dat ik een aantal weken geleden was ik in Tel Aviv... en ik stond in een hele mooie lingeriewinkel en ik was nou, een beetje een lingerie aan te kijken. Die en in één keer voel ik zo uh, uh, iets heel koud tegen mijn been. <laughs> dus ik schrok er helemaal van. En dat was gewoon een, een ja, meisje van de jaren van 19 die er, die er wapen op de rug had... en, en ook naar dezelfde BH stond te kijken... Uh, dus je ziet, ja, je ziet jonge Israëli's die allemaal een wapen bij zich dragen, ook als ze niet uh, um, ja, aan het werk zijn. En dat is wel, ja, ik vind dat heel confronterend. Ja, ja hoe, hoe is dat om in, nou ja, om, om in jouw gebied te werken, maar ook om zo dat contrast van dichtbij mee te maken tussen. Tussen ja. Israël, de, de, de, die dus, als ik jou goed begrijp, uh, heel goed bewapend zijn. En ja. aan de andere kant de Palestijnen, ja, die, die via tunnels vorken uh, uh, ja. naar binnen moeten ja, smokkelen. Dus, ja, ja, het is heel moeilijk om, dat, uh, om daar dan nog objectief in te staan. Heel moeilijk. Ja. Ja. Ja, en het is heel confronterend. Ik moet heel vaak naar Jeruzalem voor mijn werk. En dan, ja, dan moet ik gewoon uh, door, een, door een checkpoint. waar ik eerst de, uh, in de kolf van een uh, M16 kijk. en dan mijn paspoort mag laten zien. Uh, raak ik, daar, ik raak daar niet aan gewend. Misschien andere mensen wel, maar ik woon hier nu twee jaar. en ik raak er niet aan gewend. Stel hè, het is een onmogelijke vraag hoor. maar je was gezant van de Verenigde Naties. hoe zou je dit conflict nou oplossen? We hebben nog 30 seconden. Ja, we hebben nog 30 seconden. Oké, okay, daar gaan we. Ik zou een grote bom erop gooien. Nee, dat zou ik niet doen. Um, nee, ik denk dat je uiteindelijk toch moet kijken naar een oplossing waar de twee volken, in, in wat voor een samenleving dan ook, maar in ieder geval in vrede naast elkaar kunnen leven. Waar respect is voor beide kanten. Ik dat het heel ver te zoeken. Ik snap het. Dank je wel, uh, Elisabeth. We praten straks met je verder over mobiele telefoons. Ik ben benieuwd of ja. ze die uh, bij jou uh, ook hebben. We gaan even ja. luisteren naar wat feitjes over wapens. De wereld van Filemon. Pistolen zijn ontstaan in het 16e eeuwse Italië... in het Toscaanse stadje Pistola. In Nederland kwam er in 1919 een vuurwapenwet. Deze was bedoeld om de positie van de overheid veilig te stellen... In Amerika is december de drukste maand voor wapenverkoop. In Nederland is een waterpistool of een luchtdrukpistool dat te veel op een echt pistool lijkt strafbaar. De wereld van Filemon. Ja, we vliegen door uh, nou, naar iets uh, wat dichter bij huis is. Martijn Rosdorf, Brighton, het uh, uh, vrolijke Brighton. Het mooie Brighton. Uh, ja, Mart uh, Martijn, wapens, Engelsen, matcht dat een beetje? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ze zijn heel spastisch over wapens. Ze hebben hier ook zo'n mass shooting gehad net als in Amerika. Hungerford Massacre, dat kent iedereen in 1987. Daarna zijn er echt ontzettend strenge vuurwapenwetten gekomen hier in, uh, in Engeland. En uh, nou, er is van alles wat niet mag. Ook wordt worden net in het overzicht op een waterpistool... wat op een echt pistool lijkt, dat het niet mag. Nou, dat is hier ook zo. Maar zelfs luchtdrukwapens zijn hier verboden. Um, alles waar meer dan twee kogels in kunnen, dat mag niet. Um, nou, in ieder geval, uh, zelfs het Olympische pistoolschieten. Engeland heeft een team, maar die oefenen in België. Want uh, dat mag niet in Engeland. Je mag gewoon niet met een pistool schieten, ook niet voor de sport. Het, het werkt wel. Ja, ik wou net want... zeggen, het betaalt zich wel uit, hè? want heel weinig. Ja. Ook doden door wapens. Ja, nou, door vuurwapens. Um, uh, Messen is weer, daar wordt nog wel mee gestoken. Dat gaat wel. De goede kant op, maar vuurwapendoden, 38 per jaar, uh, althans vorig jaar, nou, dat is ontzettend weinig. Yeah. Dat is 40, 40 keer minder dan in de Verenigde Staten, als je, ook als je terugrekent naar het aantal inwoners. Nee, dus het is wel succesvol. En ze staan op nummer 5 in de wereld onder uh, Zuid-Korea, daar gebeurt ook bijna niks. Dus, dus in die zin uh, werkt het heel goed, ja, dat, dat klopt. En maar hoe kijken die Engelsen dan naar, naar de taferelen? Ja, in, in Nederland hebben we dan alleen uh, dreiging gehad. Maar in, uh, uh, in Amerika is het uh, vaak raken wat dat betreft. Hoe, hoe kijken de Engelsen naar de Amerikanen als het gaat om, om wapens? Ja, of, of andersom. Hè. Piers Morgan is die, die bekende Engelse presentator die nu voor CNN werkt. En, en die, die wordt echt verguisd daar. Want die wil graag de, wapens, de wapenwetten aanscherpen daar in Amerika. Nou, dat vinden ze echt in Amerika heel raar. Dat vinden ze de bemoeizucht van die Engelsen. Maar andersom vinden de Engelsen, die Amerikanen, maar een steltje trigger-happy uh, wapenidioten. En um, zijn ze heel blij en heel tevreden over hier, hoe het hier in Engeland gaat. Zoals je weet heeft niet eens de politie heeft geen, geen vuurwapens bij zich. Ja, dat heb je ja. al eens verteld inderdaad, ja. Ja, dus, dat gaat helemaal... Uh, uh, die, de Engelsen voelen zich wel een beetje superieur, denk ik, aan de Amerikanen. Maar ja, het, het, het gaat wel over iets natuurlijk. Hè. Al die doden in Amerika, elke keer weer. Het is gewoon wekelijks raak. Maar hoe lossen die agenten dat op dan, Martijn? Ja, heel veel uh, met de mond. Maar ze hebben ook wel een soort uh, wapenstok. en pepper spray en een taser als het echt uh, serieus wordt. En als ze echt, echt vuurwapengevoelpeilijke boeven zijn, want dat komt natuurlijk ook wel voor, dan komt er dus een speciale eenheid aan met, uh, met geweren en pistolen. En, uh, het zijn geen mietjes die Engels als agenten, nee echt niet. En ze lossen er ook rustig op als er uh, een vechtpartij is. Maar ze hebben geen pistool. Maar hoe gaat dat dan in de, in de slechtere wijken van de stad? Uh, geen wapens? Je zei al messen en gewoon de, de good, old, good old fist. Ja, ja. Er wordt ontzettend veel geknokt. En er wordt heel veel gestoken. Dat klopt. Uh, bij een, een op de tien uh, ruzies uh, is, een, is er een mes in het spel, zeg maar. Dat is echt heel veel. Dat, dat is hoog. Maar het dat wordt minder. En ook voor messen gelden ook hele erg strenge regels. Dat heb ik zelf aan de lijf nog eens mogen ondervinden. Toen ik op Gatwick vergeten was dat ik mijn zakmes nog in mijn jas had zitten. Oh jee. Dus, dus toen meldde ik dat van tevoren. Dus ik was al zeg maar door het eerste hekje. En toen dacht ik, oh nee. Dus ik riep zo'n meneer van, ik heb een mes bij me, sorry. En uh, toen hij zag wat voor mes dat was. Voor mij gewoon een oud padvindersmes, wat ik al 25 jaar had. Uh, maar dat was een, ja dat noemen ze een locking knife. Dus als je hem opent dan blijft hij, dat, bl dat blad blijft, zeg maar, geopend, vergrendeld zitten. En alleen door een knopje in te drukken of een hendeltje om te vouwen, kan hij weer dicht. Nou, dat is dus ontzettend streng verboden hier. En toen werd ik gearresteerd. Nou, de arrestatie werd wel weer opgeheven en die agent was uiteindelijk heel aardig. En die wist wel dat het in Nederland wel mocht en in Engeland niet. Maar aan mensen zijn ze ook echt strenge regels, heel spastisch. mag niet langer dan 7,5 centimeter zijn. Zo ja, vier jaar gevangenisstraf of 5.000 pond boete. Jij ja, weet er nu alles van. Ja. Nou ja, de agent heeft me even uitgelegd. Ervaringsdeskundige, ja. Dat moet je hier niet bij je hebben, zo'n mes. Maar aan de andere kant, het, zo goed als het met die vuurwapens... een paar weken geleden hier voor de deur in de stadsbus... was een man een dronken visser. En die begon ineens om zich heen te steken. Die stak zes studenten. Het liep allemaal goed af. Met wat vleeswonden en een hoop bloed. En toen werd hij overmeesterd. Maar dat soort dingen lees je toch vrij regelmatig hier. En ook bij kroegen als die uitgaan, dat er nog wel eens iemand... Gaat steken. Laatst weer een jongen, twee jongens neergestoken, eentje dood. Heel naar. En die beelden staan ook allemaal op YouTube... en die worden gif uh, geshared door iedereen. Maar, ja. Dus de, maar ja, messen, de messencriminaliteit kan nog wel wat naar beneden hier. Ja, maar ja, stel je voor dat die uh, figuren een pistool hebben. Dan uh, ja. praat je toch over een heel ander incident. Dan, dan denk ik eigenlijk dat je is. maar... Het ja. ja, klinkt niet echt heel positief, maar je, je moet dan maar blij dat zijn... dat ze het bij messen houden, uh, ja. Martijn. Nou ja, goed. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik, denk, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En wat ik net zei, het gaat de goede kant op. En ze zijn echt heel streng. Onder ja. de 18 mag je helemaal geen mes bij je hebben bijvoorbeeld. Nou, als je er een bij je hebt, dan, ga je echt, dan gaan ze echt bij je ouders langs en weet ik wat allemaal. Dus dat komt ook wel goed. Goed, klinkt goed. Martijn, ik praat straks met je verder over het gebruik van uh, mobiele telefoons. En misschien wel over jouw eigen telefoonverslaving. Ik ga even buurten bij uh, Alex de HZ, San Francisco, Amerika. Goedenacht, uh, Alex. Hi, oh ja, goedendag. Is je koffie al koud of heb je hem op? Ik uh, heb hem echt uh, gevormd. De grote werkverzekering, eerlijk. Ja. <laughs> sorry, wat zei je? Nee, die is op, natuurlijk. Oké, okay, ja, dat, uh, dat kon natuurlijk ook al, uh, niet anders. Ja, van koffie uh, even. We hebben het al de hele avond uh, over, de uh, hele nacht over wapens. Uh, ja, Amerika, het is natuurlijk een beetje open deur. We hebben ook al veel uh, landen met uh, Amerika vergeleken. Maar uh, hoe makkelijk is het om bij jou aan wapens te komen? Um, nou, ik uh, je dat al gezegd dat ik zit uh, in San Francisco. Ja. En waar een, soort van een hele hippie community is. Dus iedereen is loving, caring, social, organic, healthy. Alles wat je maar kan goed kan bedenken. Dat zie je in de buurt heel erg. En, um, dus, en vooral waar ik zit, toevallig. In mijn buurt heb ik geen directe wapenhandel. Um, maar dat is. Dat varieert. Het is, het is, het is per staat. Dus in Amerika namelijk dat elke staat met andere regels. Ja. En, uh, San Francisco, wat dat betreft, is minder. Uh, die heeft mij, er zijn niet zoveel winkels die wapens verkopen. Maar als je bijvoorbeeld in het midden van Amerika gaat, je hebt bijvoorbeeld een programma het heet Swamp People. Volgens mij is het Swamp People. En dat is gewoon het leven voor de mensen. Dus zij jagen, het is echt prachtig om te zien. Zijn mensen jagen op teruggedillen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Maar het is daar toch ook zo, uh, en dan is San Francisco misschien niet een heel uh, voorbeeld, Het is wat progressiever, maar als je inderdaad in de zuidelijke staten komt, daar liggen ze gewoon bij de Walmart, bij de, bij de lokale supermarkt. Kun je de wapens halen, toch? Uh, dat heb ik nog niet gezien. Oh. Dat is wel grappig om te zien, maar dat heb ik nog niet misschien, gezien. Misschien stond het niet op je boodschappenlijstje. Nee, maar het, het, de, de eenvoud waarmee je aan wapens kan komen in Amerika is natuurlijk uh, ja, onvoorstelbaar, als je het vergelijkt met andere landen. Oh ja, en dat is echt soms gewoon belachelijk Hoe makkelijk het is om een wapen te kopen dan? Heb jij mensen om je heen die, die een wapen hebben? Of uh, um, waarvan je het weet? Sorry, ik weet het niet. Ik heb wel toevallig een goed vriend van mij. Die woont in Washington. En uh, die jaagt wel, bijvoorbeeld. Dus die, die hele familie die gaan erop los. Dus ik weet dat zij daar allemaal jagen. Ja. Maar in mijn buurt hier niet. Ja, oké, okay, maar kijk, voor, voor jagen, dat, dat, dat is niet zo erg. Tenminste, als je hem ook echt voor de jacht gebruikt. Maar het gaat natuurlijk juist om mensen die denken... Uh, dat ze er een veilig gevoel van krijgen. Uh, zo'n wapen onder, onder hun kussen leggen. En vervolgens uh, ja, in paniek gekke dingen doen. Maar uh, hoe, hoe zit het in jouw omgeving, uh, Alex? Heb je veel uh, uh, ja, studenten die, die daarmee bezig zijn? Die daar een mening over hebben? Ja, ik, het grap is, van ik doe een international programma... dus ik zit... Met vier Amerikanen in mijn college van de 70. <laughs> dus ik zit bijna met geen Amerikanen waar ik studeer. Okay. Um, ja, dus het komt echt net dat verkeerde vraag was. Maar, um, maar, maar hoe, het hoe, hoe de denken. Wat is de algemene, het algemene gevoel bij die 70, inclusief die vier Amerikanen? die, ja, die, die vier Amerikanen, die, wat dat betreft, die zijn heel erg anti-geweren. Uh, ja. Maar het, het kan zijn dat ze gewoon zagen. aardig zijn. Ik weet niet. is gewoon allemaal hier in de buurt vandaan. Die zijn er niet, die zijn niet voorstanders voor uh, geweren. Maar ik weet dat andere mensen um, waar ik mee werk... die zijn het wel... die komen dan echt uit een plek waar het heel normaal is, uit Texas bijvoorbeeld. Daar halen ze dan... daar hebben ze dan een geweer. Die familie heeft een geweer. Nou, dat vinden ze prima. Is het onderwerp van discussie op jouw werk? Gewoon bij de koffieautomaat dat je, dat je daar uh, over praat met elkaar? Of... Ja, het want het is net in Boston zijn hier bombings geweest, dus dan uh, komt alles weer straks naar boven. Ja. Dus uh, en dan zit er nog bij dat uh, pas geleden heeft Obama um, een wet geprobeerd uh, te laten in werking zetten. En dat is om het moeilijker te maken soort, uh, van het kopen van wapens. ja En dat werd uh, tegengewerkt door de Senate, het parlementachtig. Um, dus dat is een beetje controversieel en een probleem. Want hij had ook gezegd van... Het is een shameful day for Washington. Het is was echt gewoon schandalig. Is, uh, de wetten om... Het is heel makkelijk om wapens te krijgen. En dat wilden ze gewoon aanstrengen. Het is totaal anders dan in, um, in Engeland. Dus... Um... Ja, daar doen ja, ze al is. moeilijk over een, uh, over een mes. Laten we, laten we, laten we hopen dat, uh, dat het iets strenger wordt... en dat Obama toch een klein beetje uh, zijn zin krijgt. Wat, wat mij betreft in ieder geval. Alex, straks praten we met je verder over hoe vaak uh, jij op je telefoon kijkt. San Francisco, Silicon Valley, Nou, dat moet ongetwijfeld heel veel zijn. Gaan we nu even luisteren naar James Morrison.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 James Morrison met Slave to the Music. Radio 1. Bart Meijer. BNN. De wereld van Philemon. We laten het wapen achter ons en gaan door met het volgende thema. Telefoons. We gaan even luisteren naar een stukje van cabaretier Murth Mossel... over het volgende onderwerp. We zijn belachelijk snel meegegaan in die technologie. Hè? De hele dingen met die, met die telefoon. We zijn er echt belachelijk snel in meegegaan. Er zijn twee redenen voor. Reden 1... Het is cool. We gaan nou kijken man. We gaan nou kijken naar dit toestel. Dat is toch een mooi toestel man. Uh, extra groot beeldscherm, in de winkel zeiden ze 16 miljoen kleuren. Nou, ik zie er drie of vier, weet ik veel. En, uh, kijk het is touchscreen, als ik, als ik hier toets, dan komt er gewoon een, komt er gewoon een toetsenbord. Komt, gewoon een toetsenbord. komt gewoon een toetsenbord man. Kan ik gewoon toetsen, hè? kan ik berichtjes sturen, want uh, ik niet alleen sms's, maar ook gewoon uh, internet, ik kan het internet op gaan, e-mail, alles. Ik kan muziek luisteren, SD-kaartjes, dat kan ik ook uh, fotograferen. Cameraatje, 8 megapixel, 8 megapixel. Uh, ik kan er echt fantastisch veel mee doen, en het is echt, kijk naar, mooi toestel, mooie hoes, de kleur is mijn jas. En morgen? Andere hoes. Andere, andere jas. Ik wissel het gewoon. Het gaat gewoon allemaal mee. Ik ben er helemaal happy mee. Ik ben helemaal cool. Ik ben hey Oké, okay, ik ben... Eh, ja, ik heb even geen beeld goed Maar ja, uh, voor de rest... <tiedacht> <next. tied> Oh, euh, toen was hij afgelopen. Uh, ja, Murt Mossel over hoe uh, erg we bezig zijn met onze mobiele telefoon. En ja, het is natuurlijk ook een beetje belangrijk om er uh, mee te gaan. Een hippe telefoon te hebben. En als je er dan eenmaal eentje hebt. Ik zie het overal om me heen. Hoe hipper dat ding is, hoe non-stop je bezig bent met het, uh, met, het, met, het, met het apparaat en alles wat je ermee kan doen. Uh, voor zover Nederland, volgens mij zijn wij best wel een koploper... als het gaat om nieuwe mobiels, bereikbaarheid En ook uh, als het gaat om 3G-netwerk, dat soort dingen allemaal. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Hoe verslaafd zijn ze daar aan telefoons? Ik uh, begin weer uh, even in Rusland bij Kirsten. Kirsten, uh, bel ik je nu eigenlijk op je mobiel? Ja, ik bel op mijn mobiel, ah. ja zeker. Uh, hoe, hoe zit het in Rusland? Heeft iedereen daar een mobieltje? Of gaat het nog lekker met een vaste lijn? Nee, Russen hebben echt een enorme obsessie... Voor mobiele telefoons. Echt waar? Bizar, ja. Ze zijn, uh, ze zijn enorm verslaafd aan, aan alles wat met Apple te maken heeft. Dus iPhones, iPads. Um, je hoort er niet bij als je geen iPhone of geen iPad hebt. Maar heeft dat te maken dan even, ik ontbreek je al. Heeft dat dan te maken met ja. hoe, hoe mooi die apparaten zijn en wat ze allemaal kunnen? Of is het ook een beetje een soort uh, drang naar vrijheid, naar het Westen, naar, naar Amerika? Nee, nee, nee, nee. alles behalve Amerika. Want Amerika vinden ze helemaal niet leuk. Um, dus het, het is gewoon, het is, het is echt een gadget. En dat moeten ze allemaal hebben. En in de metro ze proberen te skypen. Er is, er is uh, uh, uh, wifi verbinding in de metro. Oh. Dus uh, de meeste mensen lopen al met een iPad op de roltrap. Uh, proberen te skypen. En en, en een mide, mobiele telefoon gebruikt, Dat is echt, ja, echt obsessief. Bijna. Ze kunnen het niet zonder. Maar waar, waar gaat het dan over als ze maar de hele tijd aan het bellen zijn? Of, of, is het, of vinden ze het gewoon zo mooi dat het kan en doen ze het daarom? Ja. Of, of hebben ze elkaar ja. ook wel echt iets te melden? Nee, nee. Nou ja, ze hebben elkaar ontzettend veel te melden. Maar het gaat vooral om, om bereikbaar te zijn. Dus als ik, als ik aan het lesgeven ben, dan vinden mijn uh, studenten het normaal om een telefoon op te nemen tijdens de les. Nee. Of als ik nee. Hem... Ja, echt. Of als ik, uh, en toen ik mijn studenten zei van nou, ik heb liever niet dat jullie je telefoon opnemen tijdens de les. Of dat jullie op Facebook of de Russische variant is. Of contact zitten. dat is een soort Russische Facebook. Ik zei, nou, het is niet heel prettig als je dat doet tijdens de les. Nou, als keken me aan alsof ze vuur zagen branden. Um, oh ja. En, in, ja echt. en ben je toen even toen op toen je strepen heen... gaan staan en heb je even in streng Russisch gezegd, nee, ik ja. ben hier de baas? Even op het Nederlands, ja, heel streng. Uh, maar als ik mijn collega bijvoorbeeld bel... en ik zeg, bel ik gelegen? Nou, die vraag kennen ze sowieso niet. Um, dan zeggen ze, ja, maar je belt gelegen. Ik zeg, wat hoor ik op de achtergrond? Ja, ik ben aan het lesgeven. Nou, als jij aan het lesgeven bent, neem ik de telefoon niet op. En dus ze vinden het ook heel raar of ik mijn telefoon niet opneem tijdens de les. Um, dus zo, uh, ja... Hè, maar dat ik zijn tijdens... toch hele rare... Uh... Etiketten, nog los van het feit dat het ja. dat het enorm handig is, zo'n mobiele telefoon, dat je er van alles van alles mee kan, is het toch een beetje raar om tijdens de les uh, uh, zeker als leraar ja. bereikbaar te zijn? Of, uh, of, of, of, ja, of bij het eten? Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Uh, uh, ook als we uit eten gaan met vriendinnen, iedereen heeft de telefoon op tafel en drinkt zich de telefoon op of stuurt berichtjes of wat dan ook. Um, het was zelfs één keer zo erg. Ik was in de, in de banja, dat is een Russische sauna. En um, ik was even aan het relaxen buiten de banja zelf. En um, er ging tegenover mij een handtas. En daar ging gewoon tien minuten lang de telefoon over. Oh. Dus ik dacht, ik moet even die banja in. En ik moet even zeggen dat er iemand dood is. Want ja, even in de banja. De telefoon blijft maar ja, die telefoon blijft maar ringen. Ja. Maar eh, dat, dat was niet zo. Dus ik zei, je moet even naar buiten komen. Want je telefoon blijft maar gaan. En toen, toen belden ze dat nummer terug. Eh, dat dus al tien minuten lang non-stop aan het bellen was. Ja. En het enige dat ik hoorde was. Hallo mama, hoe gaat het? Dus dat is dan gewoon een moeder die belt. Nee. Dus niks dringend. Ja, echt waar. Ja, maar maar dat, die, ze, hangen, ze blijven gewoon op repeat drukken. Zo van, nou, er komt wel oh, een moment echt? waarop ze opnemen. Ja. Ja, ja, echt. En als een vriendin een bericht stuurt via Facebook... en ik reageer niet binnen 30 minuten... dan volgt er een sms-bericht. En daarna volgt er een whatsapp-bericht. En daarna gaan ze bellen. Oh ja. jee. Dus, dus, dus alle rust is daar... Ja, want ik, ik heb bijvoorbeeld zelf... Dan zit ik in de auto en dan vind ik al verschrikkelijk... dat ik dan mijn mobiele telefoon pak. Maar, en dan leg ik hem weg. En dan betrap ik mezelf erop dat ik één minuut later... dat weer, weer die telefoon in mijn hand heb. Het is gewoon een ja. soort... ja, het, het gaat bijna buiten jezelf om, dat gebruik. Maar dat is dus in Rusland ook helemaal doorgedrongen. Uh, nou, nog, do nog doorgedrongen. veel verder dan wat jij en ik herkennen. En dat je steeds je telefoon bij je hebt. En dat je check of je leuke berichten hebt. Maar hier gaat het echt nog veel verder. Dus het gaat gewoon... Om... Kost om het kost, die telefoon mag wat kosten om kost altijd op tafel liggen. En die mag je ook altijd gebruiken. Maar waar hebben, ze, ook... waar heb waar hebben ze het dan over, die Russen? Ja, hey, ja uh... ze bellen jou in de les. Is het dan belangrijk of is het gewoon. Nee, gewoon... nooit. Oh. Nee, even overleggen of even vragen hoe gaat, of alle studenten aanwezig zijn. Of, um, of je lekker gegeten hebt gisteravond. Of je een leuke vakantie hebt gehad. Nou ja, de belangrijke dingen, is, zeg maar. Ja. De belangrijke dingen dit leven, ja. Aha, en, en wel dus op een Apple allemaal? Alles Liefst. op een Apple. Nou, niet alles, maar ze zijn wel echt enorm fan van Apple. Ja. Wauw. Wat een goed verhaal, Kirsten. Dank je wel. <laughs> Heel erg bedankt. Dankjewel. En, uh, en uh, hopelijk tot snel. Oké, fijn avond. Oké, hoi hoi. Dan ga ik door naar uh, Ramallah. Uh, Elisabeth, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, uh, zijn ze daar ook zo gek op uh, Apple's? Apple-telefoons? Ja, het Apple -telefoons. klinkt heel bekend. Het klinkt heel bekend wat, uh, wat, uh, wat de, onze Russische collega vertelt. Echt ja, waar? Palestijnen, ja, Palestijnen zitten ook alleen maar op hun telefoon. Maar je, je, je vertelde net hoe moeilijk het was om, uh, om aan een vork te komen, bij wijze van spreken. Nou Die ging dat wel over wapens natuurlijk. Maar ik begrijp dat de import van mobiele telefoons uh, geen enkele beperking kent? Nee, nou de import van het, van het apparaat zelf niet. Maar wat je ermee kunt doen wel, want er is hier bijvoorbeeld geen 3G. Dat, dat, uh, geen internet de, op je telefoon? Ja, dus je moet altijd naar de, naar de wifi. Um, Die ja, dus wat wij in Nederland doodnormaal vinden, dat je uh, altijd per WhatsApp of uh, uh, bereikbaar bent, in ieder geval via internet, dat is niet, dat dat dat bestaat hier niet. Israël staat niet toe dat de Palestijnen uh, de 3G frequentie kunnen gebruiken. Aha. En in, in, ja. en in de, de overige gebieden van Israël zelf wel, maar de Palestijnen mogen geen 3G gebruiken. Nee, nou het gekke is dus zelfs dat uh, de kolonisten die in de nederzettingen wonen, dat die wel uh, via, Israëlische, via het Israëlische netwerk 3G hebben. Dus daar staan wel de palen er en heeft Israël wel de frequentie vrijgegeven. Maar de Palestijnen mogen zelf, dus uh, de Palestijnse telefoonmaatschappijen, die hebben allemaal de apparatuur en dat, dat staat allemaal ook helemaal klaar voor, voor, om, om te gaan. Maar Israël geeft de frequentie niet vrij. De Palestijnen moeten er wel voor betalen. Uh, dus de Palestijnse telefoonmaatschappij moet wel constant betalen... om, om uh, het recht te hebben om eventueel ooit op een bepaald moment de, de frequentie te mogen gebruiken. Heel oh, lekker weer. Ja, het is echt heel zot en dat is natuurlijk hartstikke slecht voor de economie. Yeah. Want uh, ja, elke, elke ondernemer heeft de internet op zijn telefoon nodig... Ja, maar, maar um, ja, dus het is van wifi-spot naar wifi-spot, zeg maar. Ja, uh, ja te en zijn dus, dus ook restaurants. Als je dus geen wifi hebt, dan heb je dus geen business. Ik weet het nog wel, want uh, toen ik in Amerika was... heb je natuurlijk ook geen uh, 3G. Of je hebt ja. daar wel 3G, maar ja, dat kost natuurlijk klauwen met geld. Dus ja, dan, dan ging ik ook van Starbucks, van Starbucks naar Starbucks. Ja, dat doe ik dus ook. Ik moet dus ook van restaurant naar restaurant. En voordat je ook bestelt, ga je eerst zitten... het allereerste woord wat ik in het Arabisch leerde was... wat is het internetpasswoord... Um, want er zit dan wel een paswoord op. Uh, en dan kan je op de wifi. En als je dus geen wifi hebt als, als restauranthouder, dan uh, ja, daar hou ik het op, kan je inpakken. Maar, en wat doen de Palestijnen dan vooral op hun telefoon? Is dat ook wat, wat wij hebben? Facebook, Twitter? Ja, Facebook verslaving. Er is heel veel, het is wel interessant om te zien, want de Palestijnen zijn natuurlijk heel erg bezig met de politiek. Uh, dus ik was vorige, twee weken geleden. Uh, zou ik naar Amerika vliegen? En de avond ervoor waren dus de explosies in Boston. En de manier waarop ik erover hoorde was niet via het nieuws. Um, maar het was via mijn Palestijnse vrienden die dus op Facebook daarover... Uh, ja, Facebooken. En mijn Nederlandse vrienden, zelfs mijn, mijn internationale niet-Palestijnse vrienden... die waren er nog niet bij. Terwijl de Palestijnen al erbovenop zaten. Um, en daar dus ja weer een mening over hadden. Dus heel, er wordt ook heel veel... ...debat geleid op Facebook. En daarom vinden Palestijnen dus ook dat ze altijd op Facebook mogen. Het is ook heel erg herkenbaar uh, dat ze dus inderdaad tijdens vergaderingen hun telefoon opnemen... ...even Facebook aan het checken zijn. En, en dat we dus ook helemaal niet raar vinden dat jij dan een beetje gek opkijkt van... ...we zijn midden in gesprek en jij neemt even een telefoongesprek op, oké? Okay. Nou, heel veel niet in de, in, in de Palestijnse gebieden... ...maar gelukkig wel Facebook en goede mobiele telefoons. Uh, ja. Elisabeth, dank je wel. Graag gedaan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over telefoons. De wereld van Filemon. In Japan zijn er 58 mobiele aansluitingen per 100 inwoners. In België neemt 40% van de Belgen zijn telefoon mee in bad. In Amerika hadden ze als eerste de commerciële telefoon, al in 1983. In Rusland bezit een man de duurste telefoon... De Goldfish Le Million. Deze telefoon is 1 miljoen euro waard... en is gemaakt van 1800 diamanten en goud. De wereld van Philemon. Ja, in Rusland zijn ze dus hartstikke telefoongek. Zelfs in de Palestijnse gebieden. Maar hoe zit dat in het nette Engeland? Goedenavond, Martijn. Ja, hoe zit het in Engeland? Ja, vertel. Uh, ja, uh, toen ik hier kwam, dat is iets meer dan vier jaar geleden... toen dacht ik... Dat ze achterliepen, die Engelsen, dat deden ze ook. Iedereen had zo'n baksteen. En uh, mensen zaten wel druk te sms'en in de bus, maar internet op die telefoon. Nou, ik dacht, nou dat moet nog komen zeker hier. En ze hadden ook, wat hadden, we hebben al 3G al jaren en hadden ze hier nog zo'n ouderwets uh, netwerk voor de echte freaks. En die hadden dan zo'n zo Blackberry. Maar in één keer sloeg dat helemaal om. En nu heeft uh, iedereen minstens één mobiele telefoon, zo'n smartphone, maar vaker nog twee. Twee? En sommige mensen zelfs drie. Ja, het is echt waar. De cijfers zijn, ik snap er is niks van, maar er zijn dus 60 miljoen Engelsen... en er zijn 62,5 miljoen mobiele telefoons in Engeland. Oh. En dat, dat betekent... Maar dat zijn die oude mobieltjes, joh. Ook, ook. Maar de Engelsen zijn gek op deeltjes. Als je in de, in de supermarkt zegt, altijd allemaal... three <laughs> for one, en uh, two for one, en uh, buy one, get one free... Allemaal van dat soort deals. Ze zijn Engelse en gek op en die heb je ook bij de telefoonmaatschappijen. En uh, als je voor drie jaar tekent, dan krijg je een uh, mooie uh, iPhone of een Blackberry of een Samsung. En als je voor vier jaar tekent, dan uh, betaal je nog minder per maand. Maar goed, al die deals, die, uh, die, zoals het al zegt, die mensen die zitten er gewoon voor een tijdje aan vast. En na twee jaar of na een jaar denken ze, hey, maar nou is er weer een nieuwe telefoon en die wil ik ook. Maar dan zitten ze nog voor zoveel jaar vast aan het oude modelletje dan nemen ze gewoon een... Uh, sluiten ze een nieuw abonnement af. Ja, volgens, mij, en dat, volgens mij liggen in Nederland de kastjes ook vol, hoor. Met hele oude uh, mobieltjes. Ja, maar, maar ze uh, hebben ze nee. in de zak. Wat? Ze, ze hebben ze tegelijk bij zich. Want ja, dat... wat ze dan doen is... Nou ja, deze is voor mijn werk. En deze is voor mijn familie. En deze is voor uh, mijn vrienden. Vooral jonge mensen. Die hebben dus allemaal gescheiden netwerken. En uh, de een kan wel internet en de ander niet. Maar in, in, in een café of in een shop zie je op tafel. Zie je. Soms zitten er twee of drie mensen en dan liggen er vijf mobieltjes op tafel. <laughs> het is eigenlijk een heel normaal beeld hier. Toen we dan een beetje altijd denken aan dealers. Eentje voor, de, eentje voor de zaken en eentje voor het privé. Maar hoe zit dat, dat dan, dan met de etiketten? Want, want in, uh, ja, in Rusland nemen ze gewoon overal de mobiele telefoon op. Ook al geef je les als leraar en hij gaat hup, gewoon opnemen. In de sauna gewoon opnemen. Maar het lijkt me toch dat in Engeland dat, dat ze daar wel wat betere uh, regelt, omgangsvormen en regeltjes hebben, toch? Nou, het zijn net mensen, maar um, Engel, in Engeland is de maatschappij verdeeld. Wat ik heel veel zie, of wat ik weinig zie, dat zijn uh, inderdaad keurige uh, upperclass mensen uh, uh, bellen in het openbaar. Maar je, ziet, je hoort soms dingen in de bus of op straat, mensen die gewoon keihard ruzie aan het maken zijn. Of uh, enorme openharten gaan vertellen, zijn over hun seksuele uitspattingen van de avond daarvoor. Of nog erger, over de seksuele uitspattingen van iemand anders de avond daarvoor. En dat wordt echt knalhard in de bus, wordt, uh, wordt dat allemaal besproken. En dat, ze hebben gewoon wat dat betreft minder jernen dan, uh, dan Nederlanders. En ik vind Nederlanders al weinig jernen hebben als het over dat soort dingen gaat. En daar zijn ah, al die dus verschillende mobieltjes natuurlijk ook voor. Hè? Daar zijn al die verschillende mobieltjes voor, ja. Voor, voor, ja. voor alle verschillende relaties. Ja, of het zijn allemaal dealers, als jij, zoals ja, jij Ja, dat, uh, dat zou ook nog kunnen. Nou, er wordt in Engeland volgens mij best wel wat gebruikt. Maar hoe zit? heb jij dan ook uh, meer telefoons dan één? ja. Ik moet, er, ik moet het toegeven. Ik heb een Nederlands en ik heb een Engelse mobiel. Want ja, ik ben, uh, mijn Nederlandse nummer wil ik toch geen afscheid van nemen. Dus ik heb ook altijd twee mobieltjes bij me. Maar daar ja, kijk ik okay, niet op dat, van op hier. Dat, dat, dat mag. Dat mag voor mij. Ik hoef, het, ik hoef het nooit uit te leggen. In Nederland moet ik het uitleggen. Dus eh. waarom heb je twee mobiele telefoons? In en Engeland is me die vraag nog nooit gesteld. En eh, jullie hebben ook kosher mobiele telefoons. Ja. Klopt dat? Ja, maar, ik denk ik kijk eens even ik, ik, ik kijk eens even bij die vent. Die had een bord op zijn raam hier in, uh, in Brighton, in, de, in de Church Road in de Hoofdstraat. een mobieltjes, dus dat ben ik naar binnen gelopen. Wat is dat dan? Ja, dat zijn mobieltjes voor orthodoxe joden. Die heb je hier ontzettend veel in Brighton. Je hebt wel vijf of zes synagoges, waaronder een heel strenge. En die moeten een mobiele telefoon hebben die sowieso gemaakt is zonder varkensvlees. Maar dat lijkt me niet zo groot. <laughs> maar, ja, het eh, zit overal in hoor, je weet het niet. Ja, ja nou, dat, dat zijn die mannen hoor. Het wordt gebruikt bepaalde lijmsoorten en zo. Het nou, zit daar dus niet in. Maar er zit ook geen camera in, want daar kan je onzedelijke foto's mee maken. Je kan er niet mee op internet en je kan er ook niet mee sms'en. En het is vooral oh, handig. voor de vrouwen van heel conservatieve joden, dan weten ze dat ze niet stiekem zitten te sms'en. Maar je kan er alleen maar mee bellen. Dat is eigenlijk alles wat je ermee kan. Dat zijn eigenlijk gewoon de oude, oude mobieltjes. Ja, het, ja het zijn, het, zoals ze eruit zien, zijn het gewoon inderdaad iets wat ouderwetse mobieltjes. Maar het loopt storm, hoor. het bezwoer me dat het echt eerst was het in Londen, maar nu dus ook in Brighton. En ook heel veel moslims die willen ze hebben, want die ja die hanteren min of meer dezelfde regels. je ja, halal, halal zegt, telefoneren. Halal telefoneren. En hij zegt per internet gaan we per dag zo'n vijf zesde deur uit. Nou, bij hem. Kijk eens aan, goede handel. Martijn, dankjewel vanuit Engeland. En uh, nou, ik hoop te snel weer. Tot snel. Oké, okay, oi oi. Ja, dan gaan wij even naar het mekka van de mobiele telefoon. Tenminste, ongeveer alle apps en uh, alle ontwikkelingen die we meemaken op het gebied van elektronica, die komen daar vandaan. Uh, Silicon Valley dan natuurlijk, ligt een beetje zuid, uh, zuidelijk van uh, San Francisco. Alex? Hi. hey man. Uh, ja, hoe vaak kijk jij op je telefoon? Um, ik moet toegeven, uh, mijn studie die ik doe is um, marketing gericht op de, op de digitale marketing ja Dus uh, ik zit echt uh, op de top in het wereldje van entrepreneurship en mensen die constant een bedrijf beginnen en een nieuwe app hebben en dat zingen. Maar zelf ik denk ik wel heel erg op mijn telefoon. Ja, echt hè? Ja, het is, maar er is ook heel veel dingen wat hier gebeurt. Dus, voor wij als uh, mijn studie die werkt heel erg via Facebook. Ja. Dus alles wat gedaan wordt, wordt gewoon via Facebook gedaan. Gewoon bakker. Je en studie loopt zelfs ik, via ik, Facebook. Heel vrienden hebben geen e-mailadres. Ik, email ik stuur gewoon een facebook maar ik heb. Ik zeg, we gaan hier naartoe bijvoorbeeld. Er wordt gewoon zo gedaan. Het is hey. makkelijker dan constant we moeten nummers op te halen, moeten bellen, et cetera. Hey, maar als jij er alles van af weet, wat heb jij dan op je telefoon staan en uh, wat heb jij al wat wij nog niet hebben? Het, is dingen als, het zijn apps die hieruit komen, bijna alle apps die je ziet overal in Amerika, of, in, of uh, überhaupt in de wereld, komt hier vandaan. Yeah. Um, maar wat zij hier heel erg aan doen zijn, networking apps, daar zijn ze nu mee heel erg mee bezig. Um, en gewoon random dingen als, um, als ik. Ik kan bijvoorbeeld mijn nummer, ik kan uh, iemands nummer indrukken op mijn telefoon. En dan krijg ik zijn gegevens te zien. En die kan ik kan die dan toevoegen in mijn um, bestand. Maar dat, dat, is, dan maar, een maar, maar app dat is toch die niet heeft, zo bijzonder? Dat je ooit geregistreerd hebt voor deze app en dan. Als jij je, jouw nummer bijvoorbeeld invoert, dan krijg ik al jouw gegevens te zien. Als jij dat toelaat. Dat is al zo. Je moet het ook wel toelaten. Dus dat het dan makkelijker gegevens is. Dan hoef je elkaar niet um, uh, kaartjes meer uit te delen. Dat willen dat ze een soort van veranderen. Dat mensen niet meer business cards uitgeven. Maar alleen je telefoonnummer. En dan staat het automatisch op in één, um, in één app. Aha. Hey, en wat is de gekste app die jij op je telefoon hoeft staan? Uh, ja, toevallig... Um heb ik een truth or dare spelletje wat uh, gebruikt wordt uh, als bankspelletje. Um, de de, dus de tijd is op. bijna om, maar leg even in, uh, in, in tien seconden uit uh, hoe het werkt. Uh, gewoon truth or dare, gewoon waarheid of, uh, of uh, doen. Ik, ik weet niet hoe het in Nederlands heet. Het, ja, oké, okay, um... maar er staat niet wat je dan moet doen. Ja, ja, ja, het zegt dan wat ze moet doen. En uh, je hebt heel veel verschillen. Ik heb uh, mijn huis bijvoorbeeld heeft een een dirty, deur. Het is echt prachtig. En dan moet je iemand... Het zijn echt dingen als... Um, ga trippen voor... De bedoeling is een soort... Alex, dankjewel. We moeten het helaas afronden. Het eerste uur zit erop. Straks zijn we terug. Ja.